Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Julke. Mix Marathon. Hilke Boersma. Julke, goede weer. Ja, good morning. Een mistig begin van je vrijdagochtend je ziet een beetje als CO2-kanonnen. Dan voelt het ook gewoon buiten als een feestje. En dit is een festival op je radio. Elke vrijdag zijn we 24 uur lang in de mix met de X Marathon. En met deze man gaat elke vrijdag de zon weer schijnen. Een hoop zonnige tracks altijd in zijn sets. Salveld, hij start met zijn nieuwe track samen met Ella Black. Dit is Hey Sun in de Slammix Marathon. Hey Sun, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son.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 Misschien de versie van Tim Deluxe al. Dit waren uh, Pelguk en What's Good, It Just Won't Do. Aan het begin van de set van Veld hier in de Slammix. Waar het om mistig begin van je vrijdagochtend. Code geel in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het zicht kan uh, soms minder dan 200 meter zijn. Je zou misschien af en toe denken, code geel weer, wat dat overdreven gedoe. Maar het aantal mensen dat dan toch nog... Zonder licht aan, rondrijd buiten. Het is ongelooflijk. Ik ben er zeker vijf tegengekomen onderweg naar de studio. Uh, zet je licht aan voor je eigen veiligheid. Voor de veiligheid van je, van je weg uh, weggebruikers om je heen. En we houden hier sowieso scherp achter de stuur met uh, de Slam x marathon. Grootste beats, 24 uur lang in de mix. We hebben een mega line-up. Met deze man elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 in zijn eigen residentie met een hoop nieuwe muziek. Sam Veld. Nu Dancing Paris, dit is Never Looking Back. Never Looking Back again. Too far gone, a lot lately. And I see and crazy sleepless nights on my own how I will miss calling you my baby I'm finding strength in the silence just learning to love what I've become and the sun will rise after darkness and I know I'm not the only Shells en Mike McGoo. If you want me say it. Gedraaid door uh, Sam Veld in de Slam X Marathon. Toch een hoop mensen met de mist buiten zonder licht. Uh, Mart die appt in de Slam app. Veel mensen zetten het uh, licht van hun auto op automatisch. Dat werkt niet met de mist. Ja, toch even goed checken wat voor licht je voert uh, buiten. Hard nodig met de mist. Goed nieuws, dan weer wel. De mist zal naar boven optrekken. En er is nog kans op een lekker zonnetje later vanmiddag. En hier in de Slammix Marathon schijnt altijd de zon met een mega line-up weer vandaag. Onder andere Medusa, later vanochtend. Die nog een klein Sinterklaas cadeautje misschien voor, ze, voor je hebt. Daarover later weer in de Slammix Marathon. Hou je radio op Slam, ook voor meer nieuwe beats van Sam Veldt. Hij draait nu voor je Revival House Project en Raten. Higher place bij Sleur. past me you can Deze first Remix in de set van Samveld. Welkom bij de pre-party van je weekend. Terwijl er uh, op andere radiozenders al langzaam wordt afgeteld naar het weekend. Is hier het weekend gepostmatig al flink begonnen. Met uh, later onder andere nog op de line-up. Rehab, Anna Farben, John Summit en ook Housequake. Volledige line-up check je ook op slam.nl. De grootste DJ is 24 uur lang in de mix. En een hoop nieuwe muziek. Elke vrijdag bij Samveld. Krusty en Jam Cook. Good to go. We gaan in de sportschool. Hopelijk niet. De laatste van het jaar, is Jordi en de slam. Ja, de drukke feestdagen komen er natuurlijk aan. Ik probeer zelf ook een beetje te compenseren, weet je wel. Extra avondje tennissen. Extra avondje hardlopen, af en toe naar de sportschool gaan. Want uh, ja, ze vliegen er weer aan natuurlijk de december kilo's. Uh, lekker bezig bij Jordi. We houden je in beweging met de slam mix marathon. Sam elke vrijdag tussen 9 en 10 bij ons in de Mix. Ja meteen vanaf 10 uur Jochem om weer bij tussen 9 en 10. En de Slam Marathon is nog maar net begonnen. Zometeen hier Jochem Hamerling een uur lang in de mix. De Slam Marathon elke vrijdag 24 uur in de mix.